Klemens Peters met het NOS-journaal. KPN wil voor de bouw van het 5G-netwerk in zee gaan met het Chinese technologiebedrijf Huawei. De bedrijven hebben een voorlopige overeenkomst gesloten. Samenwerking met Huawei ligt gevoelig. Eerder waarschuwde de AIVD voor spionage door de Chinezen. KPN zegt dat er voor de meest kritische techniek van het 5G-netwerk... alleen zaken wordt gedaan met westerse bedrijven. Voor het antennenetwerk is wel gekozen voor Huawei... omdat het volgens KPN veruit de beste is op dat gebied. De Nederlandse regering heeft nog geen beslissing genomen... over een eventuele uitsluiting van Huawei. De samenwerking is afhankelijk van dat besluit. De overheid verlengt de subsidie op zonnepanelen. De salderingsregeling wordt verlengd tot 1 januari 2023... Daarna wordt hij in acht jaar afgebouwd, zo heeft minister Wiebes besloten. De salderingsregeling houdt in dat stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, mag aftrekken van je eigen energieverbruik. Bovendien krijg je korting op de energiebelasting. Veel webshops die e-sigaretten verkopen houden zich niet aan de reclameregels. De Voedsel en Warenautoriteit controleerde vorig jaar meer dan 200 webshops en gaf aan meer dan de helft een boete omdat ze het reclameverbod overtraden. E-sigaretten mogen niet worden aangeprezen als een goed alternatief voor de gewone sigaret. De Britse prins William heeft op bezoek in Nieuw-Zeeland gezegd dat de man die vorige maand in Christchurch tientallen mensen doodschoot er niet in is geslaagd om haat te zaaien. William bezocht de twee moskeeën waar de Australische terrorist in totaal vijftig slachtoffers maakte. William hield een toespraak voor zo'n honderd genodigden... onder wie de Nieuw-Zeelandse premier Ardern en enkele moslimleiders. Ardern zei na afloop dat het bijzonder is dat zo'n belangrijk lid... van de koninklijke familie speciaal naar Nieuw-Zeeland is gekomen... om respect aan de slachtoffers te betuigen. Vanochtend in het noordoosten nog kans op wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en vanuit het zuidwesten breekt de zon door. Het wordt een graad of 17. Morgen, Koningsdag, is het fris. Maximaal 13 graden. En dan vallen er verspreid over de dag ook bijen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Wanna talk about what else? Try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. Not enough to get up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club and I don't wanna talk So don't call me so up. Put up in your basement with my type. Put up in my basement with my type. Put up in your basement with my type. Put up in my basement with my type. Don't call me up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 Duh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 dan vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk is het voor weer lied hey, De tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn soort van gouden sterf op een blok verdriet Conflicten ik zijn normaal, maar dus niet Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. ik gaan hier al een tijdje En we, we moeten doen dus voelen de, de laste laste keer het spijt me ZANG Gave up our town. We were dangerous, tame us was missing.